De politie is een restaurant in Hilversum binnengevallen. Op beelden is te zien dat een aanwezige werd gefouilleerd... En ook onderzochten agenten auto's die er geparkeerd stonden. Er waren nog meerdere gasten aanwezig in het restaurant. De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend. VN-chef Guterres gaat Israël op een lijst zetten... met landen die kinderrechten hebben geschonden. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan... Op de lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt... of de toegang tot hulp hebben ontzegd. Er dan zegt niet vanwege welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. In Kopenhagen heeft een man de Deense premier Mette de Frederiksen geslagen. Het gebeurde op een plein in het centrum van de stad. De dader is aangehouden. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief. Premier Rutte liet op X weten diep geschokt te zijn door de aanval... De Amerikaanse astronaut William Anders is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij was in 1968 lid van de Apollo 8-missie tijdens de eerste reis rond de maan... en maakte daar de wereldberoemde foto Earthrise. Daarop is de aarde vanuit de ruimte te zien boven een verlaten maanoppervlak. William Anders was de enige inzittende van een vliegtuigje dat in zee is gestort bij Seattle. Hij was 90 jaar. Met weer, vanochtend veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. S'middags klaart het op en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Please yeah.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 Not lose control. My baby, I'm giving it. Yeah. Man.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 the nation in